9 uur. Dit is Radio 1. Het Marcel Oosten. Morgen, straks in het NOS Radio 1-journaal... kijken we naar de beurskoersen. Nu de bankenunie is geregeld. Wat doet dat dan met die koersen? En het aantal meldingen van racisme is gestegen. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. Over een aantal jaren kunnen ook treinen die langzamer rijden dan 40 km per uur niet meer door een rood sein rijden. Alle seinen op het spoor krijgen namelijk een verbeterd veiligheidssysteem. Dat zei staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur in een brief van de Tweede Kamer. Het oude veiligheidssysteem dwingt treinen met lage snelheden niet automatisch tot stoppen. De verbeterde versie doet dat wel. Vorig jaar reden 173 treinen door rood. Het aanpassen van de seinen kost ruim 100 miljoen euro. En met dat nieuwe veiligheidssysteem moeten treinongelukken... zoals in april vorig jaar in Amsterdam worden voorkomen. Bij dat ongeluk viel een dode. ABN AMRO en een private investeerder... gaan de begeleiding betalen van Rotterdamse jongeren... die op zoek zijn naar werk. Ze steken samen 680.000 euro... in het op weg helpen van 160, wer 160 werkloze jongeren. De gemeente Rotterdam betaalt de investeerders terug... op basis van het aantal uitkeringen dat zo wordt uitgespaard... zegt wethouder Florijn. Aan het eind is er een onafhankelijke partij... die zegt of het maatschappelijk effect behaald is of niet. En als dat behaald is, dan keren wij als overheid uit... En als dat niet zo is, dan ligt het risico bij de investeerders. En Rotterdam kiest voor die constructie... omdat de gemeente zelf steeds minder geld heeft voor de begeleiding van werklozen.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 Um, en, en dat meen ik ook. Um, en dat hebben ze zich ook allemaal gerealiseerd. Dus het was een, ja, een emotionele vergadering. En dat lijkt me heel logisch op dit moment. En zeker met de aandacht die daar de afgelopen twee weken voor geweest is. De fractievoorzitters van de Maastrichtse gemeenteraad zeggen wel... dat als er nieuwe feiten opduiken die het ambt van de burgemeester schaden... dat consequenties zal hebben. Hoes kwam deze maand in het nieuws door verhalen over middags... en door een foto van hem met ontbloot bovenlichaam op internet. Chinese journalisten moeten binnenkort staatsexamen doen. Anders raken ze hun perskaart kwijt. De Chinese Communistische Partij probeert zo zijn grip op de pers te vergroten, zeggen journalisten. De verslaggevers moeten 700 pagina's lesmateriaal met instructies doorwerken. Zo mogen ze geen commentaren publiceren die ingaan tegen de partijlijn. Het staatsorgaan dat voor de pers verantwoordelijk is... zegt dat het examen de kwaliteit van de Chinese journalisten moet verbeteren... en dat ze moeten werken volgens de waarden van het socialisme. In een mergelgroeven bij Maastricht is de fossiele snuit gevonden van een zaagvis. Dat melden verschillende regionale media. De vis leefde 66 miljoen jaar geleden. Het is een bijzondere vondst omdat er van een vis die uit kraakbeen bestaat meestal weinig bewaard blijft. Een Amerikaan heeft voor een echte Picasso 100 euro betaald. Experts schatten de werkelijke waarde op drie kwart miljoen.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 De AWB voor de verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Lange files vanochtend. Wordt het al wat beter? Ik wou zeggen dat het zo was, maar nee, 45 files nog bij elkaar 260 kilometer. De meeste van die files bij Amsterdam en ook aan de oostkant van Utrecht. Beter nieuws in ieder geval wel over de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar is de reisrook weer open. Tussen Bees en af het Kerkdriel nog wel 14 kilometer. Dat was een ongeluk. Geeft ook vertraging van Eindhoven naar Utrecht, bij de af het Kerkdriel 9 kilometer. Verder richting Amsterdam, tussen knoopend en Breukelen langs over 7 kilometer. Op de A6 lelystad richting Muiden bij Muidenberg 8 kilometer. Na een ongeluk is daar de linker dicht. Op de A10 de Ring Oost richting, A uh, richting Utrecht. Vanaf de afwit Vodendam tot aan knopend Amstel 10 kilometer. Na een aanrijding is bij knooppunt Amstel de linker dicht. Kapotte vrachtwagen op de A16 Rotterdam richting Breda. Bij knooppunt Ridderkerk 4 kilometer. De rechter is dicht. Langzaam rijden stilstaan op de A27 Breda richting Utrecht. Tussen Lexmond en knooppunt Rijnsweert over 17 kilometer. En ook beter nieuws over de A28 Zwolle richting Utrecht. Ook daar was een ongeluk. De reishok is weer open tussen Amersfoort en de Uithoef nog wel 14 kilometer. Gerrit Zalm van ABN AMRO hoort u zo dadelijk. Zijn bank gaat werkloos. Jongeren proberen aan werk te helpen in Rotterdam. Maar moet de gemeente dat eigenlijk niet doen? Moet u zo meer op? Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie.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 Zo moet het gaan straks na tien uur. De sonde Gaia, deels van Nederlandse makelij... moet straks vanuit de ruimte één miljard sterren in kaart brengen. En in Brussel werd gisteravond al de BankenUnie gelanceerd. Na lange onderhandelingen zijn ze daar uitgekomen. Banken moeten voortaan zelf opdraaien voor de eigen problemen. En de nationale toezichthouders raken de controle kwijt... aan een Europese autoriteit. Tijdens de tijdens sprak vannacht met een toch opgeluchte minister Dijsselbloem van Financiën. Belangrijk akkoord bereikt vanavond? Ja, dat geloof ik wel. We hebben nu het laatste grote bouwblok van de BankenUnie op zijn plek gezet. Het uh, resolutiemechanisme. Belangrijk voor de belastingbetalers, ook de Nederlandse belastingbetalers? Ja, zeker. In combinatie met de hogere buffereisen voor de banken. Uh, de bail-inregels. Dus dat betekent dat de beleggers in de banken moeten gaan meebetalen als er verliezen zijn en dit uh, resolutiemechanisme met een resolutiefonds... wat ook weer door de sector zelf betaald wordt. Daarmee dringen we echt de risico's terug. De sector in de sector zal voortaan zelf moeten gaan betalen. En dat is natuurlijk fijn voor de belastingbetaler. Eurocrisis begon met omvallende banken. Is nu het medicijn gevonden? Nou, de, die onderdelen die ik noemde... dus de buffers, strenger toezicht... Uh, de bil regels, beleggers laten meebetalen... en nu dit uh, resolutiefonds... Uh, dat gaat de sector wel echt structureel gezond maken. Daar ben ik van overtuigd. De banken moeten zelf in Europa een grote stroppenpot uh, gaan maken. Dat gaat nog zo'n twaalf jaar duren. Pas in 2025 gereed. En in die tussentijd, als er nou een bank omvalt, wat dan? Nou, het fonds gaat zich geleidelijk uh, vullen. Maar veel belangrijker is dat uh, vanaf 2016 die strenge regels... Uh, waarbij de beleggers in banken de grote klap moeten opvangen... die gaan al vanaf 2016 in... En voor bijvoorbeeld de Nederlandse banken die in problemen zijn geweest, zou die spelregel waarbij de beleggers betalen al voldoende zijn geweest. En dan heb je het resolutiefonds nog niet eens nodig. Dus die spelregel, de beleggers gaan eerst betalen, dat is denk ik de belangrijkste in het hele bouwwerk. Het heeft lang geduurd hè, om tot dit akkoord te komen. Welk land lag nou het meest dwars? Welk land deed het moeilijkst? Uh, nou, er waren heel veel vragen en problemen. Maar die hey, welk land? <laughs> die hebben we geleidelijk aan allemaal uh, opgelost. Er waren uh, uiteenlopende opvattingen. En uh, we hebben daar ook gewoon een aantal compromissen in ontworpen die uh, de partijen bij elkaar hebben gebracht. Uh. Partijen zoals bijvoorbeeld Duitsland. Hè? Duitsland uh, had wat problemen. Ja, maar er waren landen in het zuiden die uh, meteen alle problemen collectief en Europees wilden maken. Uh, dat is niet gebeurd. Banken zullen eerst worden gesaneerd de komende jaren voordat we dit uh, Europese systeem in gebruik nemen. En de Duitsers zijn uh, terughoudend en voorzichtig. Maar die willen ook weer hun eigen kleine banken erbuiten houden. En zo heeft iedereen zijn eigen belang. Uh, maar goed, uiteindelijk gaan we een bouwwerk neerzetten wat uh, solide is en uh, geleidelijk aan ook steeds Europeeser wordt. Hiermee geeft u toch weer behoorlijk wat macht in handen van Brussel. Ja en nee. Kijk, deze macht lag voor, als het bijvoorbeeld gaat om toezicht uh, al bij de Nederlandse bank. Uh, en de Europese centrale bank gaat die rol nu vervullen. En als het gaat om grote banken, grensoverschrijdende banken, dan is dat ook beter. Uh, dan kan er beter een Europese toezichthouder zijn die die grote bank in de gaten houdt... dan een kleine, relatief kleine Nederlandse toezichthouder. Vergis ik me, u komt een beetje opgelucht over...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 Uh, en er is wel iets gebeurd, maar de echte grote stappen hebben we nu uh, uh, genomen. En dat is heel belangrijk. U was in Nederland al Politicus van het Jaar. Voelt u zich nu als een van de architecten van deze bankenunie ook een beetje Europees Politicus van het Jaar? Nee, nee, nee. Die titel is ook maar één dag geldig. En daarna mag je hem weer inleveren. Dus. Dat is minister Dijsselbloem van uh, Financiën, Mr. Euro. Ja, in Europa en de Verenigde Staten zijn er voorbije twaalf uur na maanden van discussies voortvarende en ingrijpende besluiten genomen. Europa dus de bank, bankenunie een feit. Heeft gevolgen voor beleggers. In Amerika de Fed, de Amerikaanse centrale bank, die gaat de geldkraan voorzichtig dichtdraaien. Gaat iets minder stoppen in het verbeteren van de economie in Amerika. Wat doet dat met de financiële markten? Economieredacteur André Mijnema kijkt naar schermen en ziet openingen voorbij komen. André, nou zeg het maar, wat ja. gebeurt er? Nou ja, de openingen in Europa zijn allemaal hoger, meer dan 1% hoger voor zowel Amsterdam, maar ook in Londen, Parijs, Frankfurt en Milaan zie je dus koers op bord staan van 1,5% in de plus. Wall Street ging gisteravond ook al omhoog, zo'n eh, tussen de 1,2 en 1,9%. Tokio ging ook omhoog eh, vanmorgen gesloten eh, met een winst van eh, 1,7%. Daarentegen zie je dalende koersen weer in China op de beurs van Hongkong. Want daar is men bang dat als de Amerikanen de, de vet de geldkraan zachtjes gaan dichtdraaien, ook al is dat maar zacht. Is, dat het vooral ten koste zal gaan van opkomende markten waar beleggers hun geld naartoe hebben gebracht. En als het geld zeg maar een beetje opdroogt in de Verenigde Staten, dan zullen beleggers dat geld weer terug gaan halen uit die opkomende markten, waaronder dus ook China. Nou vandaar dus daar lagen de koersen wat meer vrees. In Japan heeft men die vrees veel minder. Kijk je naar wat de reactie is op de bankenunie? Ja, dat is vooral nog een organisatie van, uh, uh, die opgetuigd wordt met toezicht en regels en een hoop papier. En daar, beleggers, uh, of daar reageren beleggers helemaal niet op. Het gaat vooral dus kijken met elkaar naar die, dat vetbesluit over het begin van die afbouw... van die vele miljarden aan steun aankopen... dat gevolgen heeft voor kapitaalstromen. Dus. Ja, want dat ging om honderden miljarden. Kun je aangeven wat het belang is geweest... van al die steun aankopen, al dat geld pompen? Nou ja, je zou kunnen zeggen, de, be de beleggers zijn blij... dat er nu duidelijkheid is over die tapering, over het afbouwen. Ze zijn natuurlijk niet zo blij dat er met dat, met dat, met dat geld inpompen in de economie gestopt wordt. Maar ja, dat zat er gewoon aan te komen. Het moest een keer gaan gebeuren en dergelijke meer. Want je zou kunnen zeggen, de, de centrale banken hebben... niet alleen de Verenigde Staten, ook in Europa... maar de Verenigde Staten met de Fed met name... die hebben natuurlijk enorm veel, veel goedkoop, bijna gratis geld... in de markt gepompt door hypotheekleningen en obligaties op te kopen. En daarmee eigenlijk de banken de handen vrij te spelen om te investeren en geld uit te lenen. En doordat de centrale banken eigenlijk de redders van de crisis zijn geworden... op die manier, met de power of money en dergelijke... want zij konden dat als enige doen, zeg maar, zoveel geld... heeft dat gezorgd voor een soort vloertje, zeg maar, onder koers onder bedrijvigheid. Maar dat is natuurlijk wel een kunstmatig vloertje ja. euh, geworden. Want het is natuurlijk allemaal geld dat zomaar wordt uitgedeeld, om het even zo plat te zeggen... Euh, zonder dat er iets tegenover staat. En ja, op een gegeven moment gaat het gratis uitdelen, dat houdt het natuurlijk een keer op... Uh, en je zou kunnen zeggen, ja, het is natuurlijk wel heel makkelijk. En iedereen is er heel blij mee. Maar het werkt ook heel erg verslavend. Nou, het is vooral de vrees voor wat voor afkikverschijnselen ga je krijgen. Als je dat geld, dat het ja. geld gaat stoppen of terughalen. Uh, dat de beleggers en de investeerders vooral een beetje nerveus maakt. Ja, kijk daar maar eens vanaf. André Meijnema, dankjewel. Hij bekeek de openingen van de beurzen in Europa. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Vorig jaar is er een kwart meer meldingen gedaan over racisme dan het jaar daarvoor. Er kwamen bijna 2100 klachten binnen, blijkt uit de jaarlijkse telling van de Anne-Frank-stichting. Willem Wagenaar is onderzoeker bij die stichting. Meneer Wagenaar, goedemorgen. Goedemorgen. Waar zit hem die stijging vooral in? Uh, dat, uh, de, uh, u bedoelt, de oorzaak, die, ken, die kennen wij niet. Ah. Wat er gebeurd is, uh, is dat er door het Verwij jonker instituut die het onderzoek heeft uitgevoerd, uh, gekeken is wat er bij de politie bekend is aan racistische incidenten. Ja. Dat doen ze al drie jaar achter elkaar. En uh, wij zagen dit jaar een, een vrij onverwachte en een hele forse stijging... zoals u je terecht stelt. Ja, maar goed, het zou hem kunnen zitten in het aantal meldingen dat is toegenomen... of dat dat daadwerkelijk meer mensen um, te maken hebben gekregen met racisme. Ja, nou, dat is een vraag die wij natuurlijk ook uh, onszelf gesteld hebben. Uh, We hebben... Twee dingen bekeken om daar een antwoord op te kunnen geven. We hebben gekeken, is er op een andere manier gezocht door het Verweijonker Instituut in die, in die systematiek van de politie? Het antwoord daarop was nee, er is op dezelfde manier gezocht. Er is ook gekeken, is er bij de politie meer aandacht geweest voor dit onderwerp? Dat heb je in het verleden wel eens gezien, dat er een bepaald als, uh, criminaliteitsaspect uitgelicht wordt. Waarbij gezegd wordt, collega's, registreer dit beter, besteed hier aandacht aan. Mensen, kom dit bij ons melden. Uh, ook dat is niet het geval geweest. En dan blijft er uh, wat ons betreft eigenlijk maar één mogelijkheid over. En dat is dat het uh, heel waarschijnlijk om een feitelijke stijging gaat. Dat er ja. meer racistische incidenten plaats worden en gemeld worden bij de politie. En kunt u dan niet zeggen over de aard van die racistische incidenten? Um, daar, uh, als je kijkt naar wat voor soort zaken het gaat, dan uh, gaat het, dat ziet eigenlijk ook wel in het, uh, in het, uh, in het verschijnsel zelf, uh, heel vaak over uh, beledigingen. Uh, maar daarnaast zie je ook dat het uh, vaak over uh, geweldsincidenten gaat en uh, bedreigingen. Ja, en wie worden er dan beledigd? Is er een groep aan te wijzen waar de stijging vooral is te zien? Uh, niet op basis van dit onderzoek. Dat hebben, wij, uh, dat hebben wij hier niet vast kunnen stellen. Er is niet uh, gekeken naar slachtoffers. Uh, uh, maar, maar goed, daar, uh, ik denk dat u zich daar wel een voorstelling bij kunt maken... Uh, we hebben wel uh, geprobeerd uh, om te kijken uh, of er ook bijvoorbeeld uh, groepen, uh, onverwachte groepen in zouden zitten. Uh, daar was in zekere zin wel sprake van. Uh, dus er zijn er bijvoorbeeld een aantal geweldsincidenten geregistreerd tegen Polen. Daar zijn auto's in brand gestoken met racistische teksten. En we hebben ook bijvoorbeeld uh, gekeken of er uh, incidenten, uh, racistische incidenten tegen autochtonen, tegen Nederlanders, plaats hebben gevonden. Ook die komen wel voor, maar dat is in uh, zo geringe mate... in ieder geval bij de politie bekend... Uh, dat dat, uh, ja, dat gaat om enkele gevallen. Ja, het gaat dus vooral om beledigingen. Ja, wat doe je daar nou aan? Hè? Nou ja, de, de, de, de taak van de Anne-Frank-stichting... Onze, onze functie is met name dat wij proberen educatieve antwoorden te geven. Wij proberen ons op, uh, op het onderwijs te richten. Uh, uh, dat, dat doen wij al heel lang. Uh, en ook deze gegevens zullen wij uh, weer om gaan zetten... In, in, uh, educatieve projecten om uh, aandacht voor dit verschijnsel te krijgen en te hopen dat het op die manier uh, af gaat nemen. Ja, het lijkt me toch ook dat het, uh, beter die cijfers interpreteren, analyseren, onderzoeken, uh, zodat je weet waar het vandaan komt en waar het hem in zit, lijkt me toch ook noodzakelijk? Ja, dat, lijkt mij, dat, uh, dat, dat is zeker zo en dat zullen wij ook uh, de komende tijd gaan doen. Uh, een voorbeeld daarvan kan ik wel geven. We hebben bijvoorbeeld uh, afgelopen jaar gekeken. ...en nadrukkelijker gekeken wat er aan antisemitisme plaatsvindt in het, in het onderwijs. Uh, daar zagen wij dat er uh, in Nederland in grote getale uh, antisemitische incidenten voorkwamen in het onderwijs... ...die heel erg uh, met voetbal te maken hadden, die een voetbalachtergrond hadden. En dat is iets wat we nu ook in dit onderzoek weer terugzien. We zien dat er uh, veel antisemitische incidenten uh, plaatsvinden. En dan gaat het met name om schelden, om uh, naar scheldwoorden... Waar, het, uh, waar Jood als geldwoord wordt gebruikt. En als je kijkt waar gebeurt dat nu in Nederland. Dan zie je eigenlijk vooral dat het in de regio Haaglanden en Rijmond gebeurt. En dat als je naar de daders kijkt dat dat jonge mannen van 15 tot 25 zijn. Daar ligt een uh, verklaring voor de hand. Dat het, dat het ook in dit geval heel erg sterk met dat, uh, met dat voetbal samen moet hangen. Ja. Maar niet alleen rond voetbalwedstrijden. Dat is blijkelijk ook. Um, uit de stadions inmiddels uh, uh, getrokken is. En, en ja, noem het maar, in de buurten in. Dat het een vrij schouder. normaal wordt is geworden. Hmm. En uh, nou ja, dat, is een, dat is een voorbeeld wat, wij er, uh, wat we er echt uithalen. Waar we zien van hier gebeurt iets opvallends... wat, wat, wat weinig gesignaleerd wordt. En wat een, uh, wat een aanpak vereist. En daar zijn we ook uh, nadrukkelijk uh, over in overleg... Met, hmm. uh, met onder andere het ministerie van Sociale Zaken. Goed. Willem Wagenaar van de Anne Frank Stichting. Hartelijk dank voor je toelichting. Naar de verkeersinformatie, Jolanda van der Velde, wordt het dan nu eindelijk iets beter? Jawel, jawel. het gaat langzaam de goede kant op, maar ja, geduld zullen we nog even moeten hebben. Onder andere op de A1, Hengelo, richting Apeldoorn. Tussen Twello en Knopendbeekbergen Beekbergen staat 6 kilometer. Zijn daar twee rijstroken dicht na een ongeluk. En de nasleep van een aanrijding op de A15, Europort Rotterdam. Uh, daardoor 6 kilometer bij het knopend Vaanplein. We naar Remmers, die is in Noordwijk. Meino. ik hoor daar veel opwinding bij jou. Neemt de spanning toe of is het op bij het buffet geopend? Ja, nou, het buffet is niet, maar wel de koffiebar staan tafels. Want hoe hemels wij straks ook klonken, er moet gewoon aardse koffie in op de vroege ochtend. Ja, en we staan in het Space Expo Center. Dat is eigenlijk een soort museum. Achter mij trouwens nog wat brokstukken... want het gaat Marcel inderdaad wel eens zwaar mis. Nou, er ligt hier een stuk van een satelliet... die terug naar de aarde viel nadat de raket was ontploft. Nou, dat is een hoopje vers verschroot, gesmolten metaal bij elkaar. Hier zijn veel mensen van TNO... die natuurlijk hopen dat het vandaag allemaal goed gaat. Je moet je voorstellen, die telescoop die de lucht in gaat. daar zit een hele grote spiegel in... Breed. Dat ding dat moet met een uiterste precisie in orde blijven. Dat moet helemaal goed op orde liggen. Ondanks al die trillingen van zo'n opstijgende raket. En dan gaat het ook nog eens 150 tot 180 graden onder nul afkoelen. Inkrimpen. En toch moet het dan allemaal zo precies zijn... dat er niks kan gebeuren met de waarnemingen die je wil doen. En die waarnemingen zijn van belang. Want het apparaat gaat een miljard... jawel, een miljard sterren in de gaten houden en misschien ook nieuwe planeten ontdekken. Joost Kapai is van de Nederlandse ruimtevaartorganisatie. Hoeveel geld heeft Nederland er eigenlijk ingestoken? In deze missie bedoelt u? Uh, ongeveer 5% van de 750 miljoen die het gekost heeft. Dus uh, zeg maar 35 miljoen, ongeveer. 35, 40 miljoen. Overheidsgeld? Overheidsgeld, ja. Dat is de Nederlandse bijdrage voor deze missie en ESA. Dat zijn weer van die aardse poldervragen zijn dat natuurlijk. Ja, ja zeker, maar het is een goede investering. In Nederland verdient goed aan de ruimtevaart, uh, zowel direct als indirect. Dus het is een uh, zinnige investering. Ja, onder andere TNO, ook Dutch Space? Ja, Dutch Space. Een bedrijf hier een klein stukje verderop. Het is het grootste Nederlandse ruimtevaartbedrijf. Die maken ook heel veel met name zonnepanelen voor... maar ook instrumenten voor de ruimtevaart. We staan hier met z'n allen bij elkaar. Er komt straks nog een kort woordje. Dan 12 over 10. Frans Guyana. dat is een plek die op de Evenaar ligt. Dat is gunstig om daar te lanceren... want dan krijgt het ding al een behoorlijke snelheid. Hè? Ja, dankzij de draaiing van de aarde krijgt die een extra super mee. En dan hoef je minder brandstof mee te nemen. Wanneer is de telescoop als alles goed gaat Open? Wanneer kun je de knop op aanzetten en de eerste data verwachten... Dat uh, is over een aantal weken. Als hij aangekomen is in dat L2-punt uh, waar u het eerder over had. Die ja, L2-punt. Ja, ja, anderhalf miljoen kilometer van de aarde. Um, te, in zijn reis daar naartoe wordt hij helemaal gecheckt. Kijken of alle systemen goed werken. En zo gauw hij daar aangekomen is, kan hij in gebruik genomen worden. Op het weblog zie je een foto van een model schaal 1 op 10. Het lijkt een beetje op een heksenhoed. Heb ik uh, oneerbiedig straks gezegd. Dat is het schild wat moet uitklappen. Uh, 12 over tien is de lancering. Rond 12 uur vanmiddag weten we of het ook allemaal goed is uitgeklapt of alle systemen werken. En dan hopen alle wetenschappers hier dat we interessante data weten... om nog meer te weten te komen over daar waar wij allen vandaan komen. Ja, maar daarvoor moet hij wel eerst de, de ruimte in. en Dat gebeurt dus in Frans-Giana. Maino zei het al, um, ik zit op de websites te kijken... maar zie alleen nog archiefbeelden en computeranimaties. Daarom maar schakelen met Frans-Giana... want ruimtevaartdeskundige Govert Schilling is daar. Goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Hoe gaat het met de voorbereidingen? Nou, het is, de spanning is hier om te snijden. We komen net met uh, enkele honderden mensen uit de bussen op het viewingplatform. Een soort uitkijkgebied waarop je de lanceertoren in kilometer 4 hier vandaan kan zien. Dichterbij mag je niet, maar dat levert zometeen toch wel een spectaculair schouwspel op. Het is hier nog donker, de dag moet nog beginnen. De maan en de planeet Jupiter stralen aan de hemel. En iedereen die is natuurlijk helemaal gespannen of het zometeen goed gaat. Want er zitten hier mensen tussen, die hebben hier het grootste deel van hun carrière aan gewerkt. En uh, ja, dit is toch het moment suprem. En uh, point of no return, als het met de lancering uh, goed gaat en als dat grote zonnescherm goed uitgeklapt gaat, dan kan iedereen opgelucht ademhalen en dan kunnen de metingen gaan beginnen. Nou, hij moet eerst van de aarde verheven worden. Uh, hoe gaat hij um, omhoog? Met een normale oh, draagraket ja, dat is wel bijzonder, want normaal gesproken... werden Europese uh, wetenschappelijke satellieten... altijd met de Europese Ariane-raket gelanceerd. Maar sinds een tijdje werkte ESA al samen met de Russen... en maken ze ook gebruik van de Soyuz-raket. Dat is een raket die al tientallen jaren lang gebruikt wordt. Die heeft al meer dan 1800 lanceringen achter de rug. En uh, die is eigenlijk heel betrouwbaar, dus wat dat betreft. Um, en uh, Gaia wordt ook met zo'n Soyuz-raket gelanceerd. En dat is een uh, spektakel, want het is een drietrapsraket... met uh, extra Opnieuw boosters voor voldoende uh, lichtstofkracht. En als hij dan helemaal op grote hoogte is. al bijna uh, de, de zwaartekracht van de aarde verlaten. dan zit er nog een extra rakettrap bovenop. om hem het laatste zetje te geven. in de richting van dat punt. anderhalf miljoen kilometer bij onze planeet vandaan. Ja. Dus dat hele proces dat duurt enkele minuten. Hij wordt er al opgewonden van uh, als hij eenmaal operationeel is. wat je dan kunt zien?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 zo dadelijk met de resultaten van die Gaia-missie doen. Want we weten straks van alle sterren in het melkwerkstelsel... heel nauwkeurig positie, beweging, afstand, helderheid, kleur, herkomst. En uh, ja, het is onvoorstelbaar wat dat allemaal gaat opleveren. Ja, we weten nog niet of er ander leven is in het heenal... maar we kunnen het alvast gaan afluisteren. Nou ja, goed, uh, uh, de lancering is nog niet uitgeteld. Het aftellen gaat door tot tien over tien? Uh, alles staat hier uh, precies op, uh, op schema. Om twaalf uh, minuten en 19 seconden over tien. Uh, dat is het exacte moment. En ik verwacht eigenlijk, er zijn helemaal geen problemen tot nu toe hier uh, gezien en vermeld. Ik verwacht dat hij exact op het voorspelde moment uh, omhoog gaat. En daar gaan we met z'n allen hier uh, heel erg van genieten. Ja, en, en juichen. Maar wanneer is het dan helemaal gelukt? Want ik begrijp dat die ook nog uitgeklapt moet worden. Ja, want wat is natuurlijk, die raket, die brengt hem uh, uh, uiteindelijk in de goede baan. Dan is de lancering eigenlijk afgelopen. De mensen hier van Ariane Space die de lancering regelen, die zeggen dan, onze taak is klaar. Zoek het verder maar uit, bij wijze van spreken. En dan wordt alles overgenomen door de ESA. Want dan moet die satelliet, die zelf al een middellijn van meer dan vier meter heeft, die heeft een zonnescherm van 10 meter groot. Dat is het formaat van een hele grote huiskamer. En dat moet helemaal uitgeplooid uh, worden, uitgevouwen worden in de ruimte. Want zo'n groot ding kun je niet in één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 Ook op Radio 1 zullen we op de hoogte houden of dat daar allemaal goed gaat in Frans-Guiana. Dan nog snel even naar ABN Amro. De bank gaat namelijk geld investeren in werkloze jongeren in Rotterdam. De gemeente betaalt de investeerder dan uiteindelijk terug op basis van het aantal uitkeringen dat daardoor wordt bespaard. Dus no cure, no pay. De financiële constructie is nieuw en heet Social Impact bond. De maximale rendement voor de bank is 12%. De topman Gerrit Salm van ABN Amro lanceert dat plan zo dadelijk in Rotterdam. En daar is ook Hendrik Willemhoffs. Goedemorgen meneer Sam. Goedemorgen. U gaat werkeloze jongeren hier in Rotterdam helpen, u gaat daarin investeren en u wilt er eigenlijk ook nog een beetje winst bij maken. Hoe zit dat precies? Ja, dat een slim plan. De gemeente spaart natuurlijk geld uit als jongeren snel uit de bijstand gaan. Het is een bedrijf die daar erg handig in is en wij investeren daarin. Maar u wilt eigenlijk ook een klein beetje winst maken toch? Ja, als alles goed gaat maken we daar rendement op, dat is ook de bedoeling.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 Uh, dat die straks in zo'n beleggingsfonds, dat noemen we Social Impact Investment Fund, dat is een hele mond vol, dat die daar ook in kunnen beleggen. We hebben ook veel klanten die eigenlijk ook wel willen combineren nou, wat geld uh, rendement maken, maar toch ook een goed doel uh, nastreven. En daar is dit een ideaal uh, model voor. Maar wat u er eigenlijk ook een klein beetje mee zegt, is dat uh, de bank het beter kan uh, dan de gemeente en sneller. Ja, het kost de gemeente geen geld. Eigenlijk is het voor de gemeente alleen maar voordeel. Hè? Want die krijgen ook een deel van die besparingen. En no cure no pay. Hè? Als ja. een jongere dus niet uit de uitkering gaat, dan hoeven ze ook niet te betalen. Ja. Nee, het is voor de gemeente denk ik goed. Het is voor onze beleggers straks goed. En er is ook een bedrijf dat daar mee bezig is. En die jongens zijn sneller aan de slag en hebben sneller een baan en hebben sneller inkomen. Dus het is eigenlijk voor iedereen goed. En ja, dan hoor ik die startende ondernemer al die geen lening kan krijgen bij de bank. Al klagen van ja maar ze investeren dus wel in dit soort dingen maar niet in mij. Nee voor startende ondernemers hebben we ook het een en ander. Bijvoorbeeld Q-Credits. Dat is opgericht door de drie grote banken samen. En daar kan je ook kleinere leningen krijgen als starter. Is dit ook iets uh, wat u terug wil doen aan de maatschappij... na alle ellende die er toch is geweest rondom de banken? Ja, we willen goede dingen doen die ook nog rendement opleveren. En, en verwacht u ook dat dit meer zal gaan gebeuren in Nederland? Ja, ik denk het wel. Uh, dit is een eerste stap. Uh, ik vermoed dat uh, dit op grotere schaal zal worden toegepast. Zeker als dit uh, succesvol blijkt de te zijn. Social Impact Bonds, we gaan er meer van horen dus. Ik denk het wel. Dank u wel. <lacht> Graag gedaan. Hendrik Willem Hof sprak met Gerrit Zalm van ABN AMRO. Hij vertelde alles over dat project in Rotterdam. Half tien, einde van dit NOS Radio 1 journaal. De Caro neemt het over en Sven Kokkelman is al hier. Sven, goedemorgen. Morgen Marcel. Wat ga je doen? Het Centraal Bureau voor de Statistiek komt zometeen zo met de laatste depressiecijfers. Het oh, gaat vrolijk. niet over de economie, maar ja. over onszelf. Hoe depressief zijn wij in dit land? <coughs> Pardon. En spectaculaire ontwikkelingen in een groot onderzoek naar de identiteit van onbekende Zeeuwen... die zijn omgekomen tijdens de watersnoodramp van 1953. Dat en nog veel meer. Zometeen bij de Caro. Eerst het NOS Journaal nu. Het is, radio 1. Het is half tien, Jan van der Putten. Het aantal meldingen van racistische uitingen... is vorig jaar met een kwart gestegen ten opzichte van 2011. In totaal kwamen bijna 2100 meldingen binnen bij de politie. Dat blijkt uit het jaarlijks onderzoek van de Anne Frank Stichting. Het is niet duidelijk waar die stijging vandaan komt. Wat opvalt is dat er veel antisemitische scheldpartijen... voorkomen in Zuid-Holland. En Dat was lange tijd voetbal gerelateerd... maar nu komt het meer voor op straat en minder in stadions.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 Alle scènes op het spoor krijgen een verbeterd veiligheidssysteem, zodat machinisten ze niet meer kunnen missen. Staatssecretaris Mansveld kondigt dat aan in een brief van de Tweede Kamer. De verbeterde versie zorgt ervoor dat ook treinen die langzamer rijden dan 40 moeten stoppen als ze door rood rijden. En het CBS is zojuist met de laatste cijfers gekomen over de werkloosheid en het consumentenvertrouwen. Hoeveel werklozen telden de maand november en hoeveel vertrouwen hadden burgers begin deze maand in de economie en de eigen portemonnee? En economieredacteur André Meijnenma, die heeft die cijfers gezien. Ja, de werkloosheid nam de voorbije maanden al verrassend af. In oktober zelfs met 11.000. En sinds de zomer zijn we al 20.000 werklozen minder. De reden daarvoor was, zei CBS vorige maand... onder meer dat mensen niet meer naar werk zoeken... of dat veel jongeren zonder baan toch maar gaan studeren. Wat is er gebeurd in de maand november? De voorbije maand opnieuw minder werklozen. 21.000 minder werklozen. En daarmee komt het aantal werklozen in ons land uit op 653.000. Dat is 8,2 procent van de beroepsbevolking. En uh, kijken naar het aantal werklozen... Dat is wel gestegen. Want mensen gaan natuurlijk een en ook van de situatie... dat ze zonder baan zitten naar de uitkeringsinstantie. En daar waren 11.000 meer WW-uitkeringen. Dus 21.000 minder werklozen. Kijken we dan naar het consumentenvertrouwen. Dat hangt natuurlijk voor een deel samen met werkloosheidscijfers. Want of je een baan hebt of houdt en dus met je inkomen en zo meer. Nog heel veel andere zaken natuurlijk. Dat vertrouwen is weer bepalend voor onze bestedingen. Hoe we naar de economie kijken en hoe we ons geld uitgeven. Sinds de zomer verbetert het vertrouwen langzaam. Hoewel de pessimisten nog steeds de overhand hebben. Maar het stijgt. In november stonden we op min 18, en nu staat de teller op min 16, zoals dat dan heet. We hebben wat meer vertrouwen in de economie gekregen. Wat meer vertrouwen in de eigen financiële situatie. Kijken we naar de koopbereidheid? Zijn we bereid om ook wat meer geld uit te geven in de winkels? Nee, zeggen de mensen nog voornamelijk. Dat nog niet helemaal. André Meijema met de nieuwste CBS-cijfers. En dat zijn de hoofdpunten. Ook nog cijfers van Jolanda van der Velden bij de AWB. Dat is nog 24 files, Zijn het Marcel, eh, bij elkaar minder dan 100 kilometer, maar nog wel steeds veel vertraging op de A27 van Almere naar Utrecht, en ook op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. Ik begin met de A1, Hengelo, richting Apeldoorn, daar was een ongeluk, alle reishokken zijn weer open, tussen Deventer en Aventer nog wel 7 kilometer. Dan de A2, Utrecht richting Den Bosch, bij Knopendel nog 4 kilometer, dat was de aanrijding. Andere kant op nog wel behoorlijk wat vertraging, tussen de knopen de Del en Eveningen langzaam rijden over 15 kilometer richting Utrecht. Op de A6 Lely staat richting Muiden voor de Hollandse brug nog 9 kilometer. Ook dat was een aanrijding. Ook daar zijn alle rijstroken weer open. A16 Rotterdam richting Breda. Bij Knopend Ridderkerk 4 kilometer. De rechte reishok is dichter, staat een kapotte vrachtwagen. En op de A58 Breda richting Tilburg. De nasleep van een aanrijding bij Geelze nog 3 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Hoe depressief is Nederland? Een spectaculaire ontwikkeling in het onderzoek naar onbekende slachtoffers... van de watersnoodramp van 1953. De Hollandse bakfiets rukt op in Engeland... en het ochtendtumeur van Henk Spaan. Het is 4 over half 10. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Harm van Attenveld is vanochtend in kastricum. waar het Nederlands-Russisch vriendschapsjaar een onverwachte wending neemt. U kunt mij volgen op Twitter als u wilt. Het is Kokkelman en reacties en vragen kunt u kwijt via de mail... Goedemorgen Nederland. @karo.nl. <totstuken> hoeveel mensen zijn depressief in Nederland... en hoeveel mensen slikken daar medicatie voor? Het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek... komt rond deze tijd met de cijfers van het jaar 2012, het uh, achterliggende jaar. Chantal Melster, goedemorgen. Goedemorgen. U bent van dat CBS. Zegt u het maar. Zijn we depressiever geworden of niet? Nou, voor een heel aantal mensen heeft de wereld echt minder kleur. Ruim 10% van alle inwoners is in 2012 een lange periode somber of depressief geweest. Dat is 1 op de 10 personen. is in totaal 1,5 miljoen mensen. En is dat meer dan, laten we zeggen, het achterliggende decennium? Eigenlijk niet. Het aandeel schommelt al jaren tussen de 9 en de 11%. En de crisis die heeft dus ook niet gezorgd... voor een duidelijke toename van het aantal mensen met depressieve klachten. Juist, dus het is eigenlijk een vrij permanent gegeven. 1 op de tien in dit land is gewoon depressief. Zo zou je het kunnen zeggen, ja. Is er, er zijn wel... ja. is er verschil tussen mannen en vrouwen? Ja, dat is een heel duidelijk verschil. Dat is ook al langer bekend. Vrouwen die hebben al anderhalf keer zoveel uh, depressieve klachten dan mannen. En dat is ook weer glashelder in deze cijfers te zien. Want de cijfers in dat opzicht zijn... Nou, voor mannen is 8% depressief en voor vrouwen 13%. En is er ook nog een verschil tussen leeftijdscategorieën? Ja, ook dat is heel opvallend. Opvallend is dat jongeren vaker depressieve klachten hebben dan ouderen. Het is het hoogst met zeg 13, 14% rond de 25, 35 jaar. En dan neemt geleidelijk af met de jaren tot maar 5% bij 75-plussers. Ja, de piek zit dus... Nou, rond de 35 jaar. Ja. Uh, en is er een verschil tussen autochtone en allochtone Nederlanders? Ook daar is een verschil. Bij autochtone komt het vaker voor dan bij autochtone... dat er depressieve klachten zijn. En er zijn ook twee hele duidelijke uitschieters te zien. Ja. Bij vrouwen uit Turkije komt het vaker voor. En bij mannen uit Marokko. Is daar dus een verklaring voor? Nee, we hebben daar niet zo duidelijk een verklaring voor. Dat zijn hele mooie vervolgvragen voor een psycholoog. Nou, dat gaan we ook zo meteen doen. <laughs> um, maar nog even toch de statistieken erbij. Hoeveel mensen slikken de medicijnen voor die anti, uh, tegen de depressie, dus antidepressiva? Ja, als je echt deze klachten hebt, ongeveer de helft van hen die zoekt professionele hulp. Ja. En dan kan je dus medicijnen krijgen. Dat gebeurt bij bijna 6% van de inwoners. Juist. Uh, en is het medicijngebruik ook gestegen? Daar zien we lichte stijging in. Er zijn dus niet meer mensen bijgekomen met depressieve klachten... maar degenen die zich melden om hulp hiervoor... die krijgen net wat vaker ook medicijnen mee. Goed, dus het is een vrij stabiel gegeven. 1 op de 10. Uh, de piek ligt bij 35. Vrouwen zijn depressiever dan mannen... en uh, met name Turkse vrouwen zijn ook depressiever... dan uh, andere mensen in Nederland. Turkse vrouwen en Marokkaanse mannen. Ja. Chantal Melser van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ik dank u zeer voor deze cijfers. Uh, als aangekondigd, we praten erover door met uh, een uh, psycholoog. Namelijk een professor in de klinische psychologie... verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. En die heet Claudie Bokting. Mevrouw Bokting, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, ja, het is dus een vrij um, uh, uh, ja, permanent gegeven. 1 op de 10 is depressief. Het medicijngebruik is wel iets gestegen. En vrouwen zijn depressiever dan mannen. Hoe komt dat? Ja, dat is een, een hele goede vraag. Eigenlijk zijn we daar nog niet helemaal uit. Um, het, zou ook, het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat uh, uh, um, weliswaar mannen ook net zo goed als vrouwen psychische klachten hebben, maar dat het zich anders uit. Bijvoorbeeld, we zien dat mannen weer vaker verslavingsproblematiek hebben... of agressieproblematiek, of weer vaak in de gevangenis komen. Dus het kan dat er in beide gevallen wel sprake is van psychische problematiek... maar dat het bij vrouwen zich vaker uit in de vorm van een depressie. Juist. Ja, anderen zeggen van ja, het is misschien het gevolg van... Uh, van uh, de positie van vrouwen in de maatschappij... of dat ze vaker een grote deel van zorg op zich nemen... wat misschien voor veel mensen toch minder bevredigend is dan andere taken. Dus er zijn heel veel verklaringen voor, maar er is niet één eenduidige verklaring voor. Opvallend in de conclusies van het Centraal Bureau voor de Statistiek... is dat de crisis, de economische crisis nauwelijks van invloed is geweest op die depressiecijfers. Ja, nou ja... Het is sowieso niet zo heel erg makkelijk om binnen een relatieve korte periode goed te zien van zien we nou een stijging of een afname. En de economische crisis is natuurlijk niet al twintig jaar aan de gang. Dus uh, en bijvoorbeeld in Griekenland zie je wel degelijk aanwijzingen dat de economische crisis een uh, grote invloed heeft op uh, bijvoorbeeld het aantal mensen dat zich van het uh, leven berooft. In Italië dus, ook en trouwens ook in Nederland ja. de suïcidecijfers onder ondernemers die bijvoorbeeld failliet gaan of te maken krijgen met werkloosheid, die zijn ook gestegen. Ja, maar je kunt eigenlijk pas echt spreken van een... Uh, kijk, het kan nog steeds zo zijn dat er een jaar... nou, wel wat meer mensen zijn die zich van het leven uh, beroven... maar dat, er nog niet, dat kan nog een toeval zijn. Het wil nog niet zeggen dat er ook echt, een, ja, zoals wij dat noemen... een significante toename is. Maar je berooft je jezelf niet van het leven doorgaans... als je lekker in je vel zit, toch? Uh, nee, dat niet. Maar dit gaat eigenlijk over de vraag: is het nou zo dat als er uh, sprake is van een economische crisis, dat mensen dan vaak een depressie krijgen en daarmee bijvoorbeeld ook vaker uit het leven stappen? En ja. zo eenduidig, of zo makkelijk kunnen we dat eigenlijk niet op een goede manier onderzoeken. Dan moet nee. je het eigenlijk langer of een langere tijd onderzoeken. Dus we moeten nog voorzichtig zijn nu met de conclusie ja. of het zo is dat ja. deze economische crisis geen gevolgen heeft voor het voorkomen van depressie. Goed, nou ja, de, de cijfers over 2012 wijzen daar in ieder geval in statistische zin niet op. Nee, en dat komt overigens ook wel overeen met uh, grote bevolkingsstudies, de Nemense-studies, dat die herhaald zijn door over de jaren heen. En die laten al zien, zeg maar zo ongeveer sinds de jaren 70, 80, dat er inderdaad niet zozeer sprake is van toename van het aantal mensen dat een depressie krijgt, als je, ah. zeg maar, controleert voor andere factoren. Bijvoorbeeld dat we een bevolking zijn waar ook vergrijzing plaatsvindt. Ja, goed, twee, ja, ja, goed. uit die cijfers. ...blijkt dan weer dat naarmate mensen ouder worden ze minder depressief zijn. Dat is dan ook weer uh, merkwaardig als je dat soms legt naast eenzaamheidscijfers bij ouders bijvoorbeeld. Ja, nou ja, het is wel vaak aangetoond dat zeg maar de echte, de echte ouderen een wat lagere kans hebben om uh, depressief te worden. Hè. En aan de andere kant zijn ook wel in Waarom mensen die dan? zeggen... Ja, nou, het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat dat eigenlijk de fitte, wat me, ook mentaal weerbare mensen zijn... Uh, aan de andere kant zien we wel, naarmate mensen ouder worden... hebben ze ook weer een grotere kans dat ze weer opnieuw een depressie krijgen. Maar dat zijn de mensen die dan ook al eerder in hun leven depressies hebben gehad. Juist. Goed, dan nog even het medicijngebruik. Uh, dat is dus toegenomen, hoe het aantal mensen dat leidt aan een depressie... dus uh, niet of nauwelijks is gestegen. Uh, waar duidt dat wat u betreft op? En is dat de oplossing allemaal aan de medicijnen, An allemaal aan de antidepressiva? Ja, volgens de Stichting Farmaceutische Kengetallen is er sinds uh, 1996 een toename van 230% als het gaat om standaarddoseringen antidepressiva. Dus dat is uh, wel fors. Um, ja... Um... Wat we inmiddels weten, dat antidepressiva met name uh, effectief kunnen zijn bij mensen met ernstige depressies. Dus het is de vraag of dat een, uh, een trend is uh, die wenselijk is. Ja. We weten overigens ook dat psychotherapie ook uh, effectief is, ook bij ernstige deelden. En bij sommige mensen met ernstige depressies weten we dat het beter is om antidepressiva ook te combineren met psychotherapie, dus gesprekstherapie. Omdat ze dan, als ze opknappen, het ook niet zo snel ja. meer terugkrijgen. Tot slot nog even kort. Uh, er wordt natuurlijk aan alle kanten bezuinigd op de uh, geestelijke gezondheidszorg. Uh, heeft dat ook nog van, is dat ook nog van invloed? Ik bedoel, je kunt ook naar een psycholoog gaan als je depressief bent... en dan kom je er misschien vanaf. Of gaan sporten of al dat soort dingen nou ja, kijk, wij weten nu steeds meer, en dat is eigenlijk wel een hele goede ontwikkeling, en er is ook veel onderzoek nu aangedaan in de afgelopen tien jaar, ook in Nederland, dat psychologische interventies maken, dat mensen eigenlijk een soort handvatten krijgen om zich op lange termijn ook goed te blijven voelen. En dat is heel ja. erg belangrijk, ja. want voor heel veel mensen komt helaas depressie toch weer terug. Ja. Maar dan moet er natuurlijk wel mogelijkheid zijn, hè, een beschikbaarheid zijn van een psycholoog om dat te geven. Hè, bijvoorbeeld goed. cognitieve therapie werkt. Ja. En en eigenlijk wat we nu moeten afwachten, gezien de bezuinigingen die er nu aankomen en de ja. veranderingen in de zorg, of dat uh, consequenties gaat hebben voor de zorg voor mensen met depressie. En dus ook weer voor die cijfers. Claudia ja. Bokting, professor klinische psychologie, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ik dank u zeer. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u het bijzonder interesseert. De teamarts van het Belgische Nationale Elftal... heeft lichttherapiebrillen aangeschaft... om de jetlag van de voetballers te bestrijden. Deze zomer moeten ze namelijk helemaal naar Brazilië... omdat daar het WK voetbal is. Wat een straf. Maar helpen die dingen ook? Slaapdeskundige Hans Hamburger die heeft het antwoord. Ja, als het de goede is... die zorgt ervoor dat je ogen licht krijgen... Licht is een belangrijke factor om je uh, biologische klok op tijd te zetten. Dat betekent dat als je s'morgens bij het opstaan zorgt voor veel licht, dan kan je daarmee je klok synchroniseren. En als je s'avonds zorgt voor uh, een beetje meer donkerte, dus een zonnebril op, dan kan je eerder slapen. En dan voorkom je dat het melatonine niet wordt aangemaakt, wat licht houdt melatonine aan, maar tegen. En melatonine is het slaaphormoon. Anders de slaapdeskunde. Geeft u ook een vraag bij het nieuws of wilt u zo'n bril hebben? Mailt u ons dan naar goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Castricum. Harm van Lattenveld. Eén kogel maakt nog geen slagveld, maar hier in de duinen bij Castricum daar was een gigantisch slagveld. Absoluut, dat is de waarheid. En heel af en toe dan geeft zo'n slagveld van toen zijn geheime prijs... En die geheimen die zijn vanaf vandaag te zien in bezoekerscentrum De Hoep in de Duinen bij Kastricum. Loop hier naar binnen. Met Cor Prins, slagveld-archeoloog. En loop tegen een foto aan waar de archeoloog in kwestie te zien is. Gavend, iets bijzonders vindend. Wat? Absoluut. De, in ieder geval uh, bij een uh, onderzoek wat we eigenlijk aan het uh, afronden waren, zullen we zeggen, uh, kwam nog een. Uh, Toevallig, toevallig voor ons daarboven. En dat waren uniformstukken van een Russische soldaat. Wat vond u precies? Uh, we vonden een uh, tasplaat, knopen en ook botten. Uh, Waarna een opgraving is uh, toegepast zeggen, om het uh, hele graf uh, te onderzoeken. En zo zijn we in één klap in het jaar 1799. Cecile Nijst, ook goedemorgen. Goedemorgen. Ook archeoloog voor de Cultuurcompagnie. En dan staan we hier bij de Russische vlag. Die ligt gedrapeerd over een glazen kist. En in die kist, daar ligt het lijk. Daar ligt het stoffelijk overschot, inderdaad. Um, wat er onder de vlag ligt, uh, gaan we natuurlijk nog niet helemaal precies vertellen. Want het wordt zo onthuld. Um, maar ik kan je verklappen dat daar de soldaat ligt. En um, dat moet een Russische soldaat zijn geweest. Um, en die ligt hier nou ja, van wat er van over is. En dat is het botmateriaal. Hoe overlijdt een Russische soldaat in 1799 in de Duinen bij Kastriken. Nou, Hij was zeker niet de enige. Er zijn duizenden Russische soldaten gesneuveld hier in de buurt. En dat komt omdat uh, de Engelsen en de Russen die vochten samen tegen de Fransen... die hier in Nederland de macht hadden gegrepen. Dus Napoleon had de stadhouder verdreven naar Engeland. En uh, dat vonden de Engelsen en de Russen te gortig. En die vonden het tijd om uh, de Fransen terug te dringen. Als ik hier uh, onder die vlag uh, gluur, dan zie ik wel een deel van... Een schedel, de tanden zijn intact, enkele botjes. Maar hieraan zie ik niet dat het een Rus is. Hoe weet u dat het wel een Rus was? Nou, dat uh, uh, weten we omdat die uh, naast de, de botten uh, vonden, vonden we in het graf knopen. En andere resten die duidelijk uh, van Russische afkomst zijn. Zo was er een, uh, een plaat gevonden die op de tas werd gedragen. En daar staat de, de Russische adelaar op. En de knopen waren bolvormig en dat is ook typisch Russisch. Hier achter u zie ik een pop. Dat is een Engelse soldaat, want de Russen en de Engelsen die vochten zij aan zij. Die Engelsman die is enige tijd geleden hier in diezelfde duinen gevonden. Maar dat stoffelijk overschot dat is met de hoogste militaire eer uitgestrooid op een ereveld in Londen. Precies. De Engelsen um, vonden dat die man van het regiment van de Coldstream Guards terug moest naar Engeland. En is daar inderdaad eervol uitgestrooid over het paradeveld in Londen. Um, voor, de Engelsman is nog, of de, voor de Russen is nog niet precies bekend wat ermee gaat gebeuren. Het kan zijn dat de Russen zeggen, nou wij willen hem ook uh, eervol begraven. Ofwel hier in Noord-Holland of in Rusland. Um, maar het kan ook zijn dat hij uiteindelijk um, uh, terechtkomt in het uh, nieuwe archeologische depot. In ieder geval is dit... En een hele tentoonstelling rondom de soldaat uit het zand te zien... tot 5 januari hier in het bezoekerscentrum in de Duinen bij Kastrikum. En straks volgend jaar in Huis van Hilde... het nieuw te bouwen archeologisch depot in Kastrikum. Dank u zeer. Geen dank. Bijdrage was dat van Harm van Attenveld. Straks, de Britten zijn er dol op en noemen hem de Bike. De Bakfiets, dus. Maar eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag, 1945. Suske en Wiske en tante Sidonia. En dan natuurlijk Lambiek en Jeroen. Zijn beste vriendjes, en gaan altijd zalen. Ja, deze dag in 1945, toen bestond dit liedje trouwens nog niet... verschenen Suske en Wiske voor het eerst in de Vlaamse krant De Nieuwe Standaard. Geestelijk vader Willy van der Steen was een vrijgevig mens... herinnert eigenaar Beo Hansen zich. De laatste, uh, hoe heet de laatste, Evie? De tyrannieke tor is de laatste. Hoeveel zusjes en wisjes? Wacht, ik moet eens... 320. Eh, 320, ja, want ik, ik, ik mis het soms. Er komen er vier per jaar uit, hè. is dus 320 uh, zusjes en wisjes. Uh, ja, ja, het is, uh, het is toch een grote meneer, hoor. Wel, het was eigenlijk een, een, een volksmens. Het was een, een heel goede verteller. Zo, dus, hè, hij kon, kon geweldig goed verhalen en zeker goed verhalen overbrengen op papier, hè. Net was zijn talent, ja, ja, ja, ja, ja. Hij kon beter vertellen dan het hem kon tekenen eigenlijk nog... Hij kon helemaal uh, alleen aan de toog zitten, want hij kwam altijd in uh, Café de Zwaan. Dat is in het centrum van Antwerpen uh, bij de Oogstraat. En hij zat soms daar helemaal alleen. Uh, te denken, ik veronderstel over zijn nieuwe verhalen of zo. Uh, een beetje in zichzelf gekeerd. Maar hij gaf daar dan toch regelmatig een tournee-generaal. Dus uh, uh, ja, het was een vrijgevige man, hè. Dus ook met de, als het, en ik nam altijd de taxi, en de, de, de chauffeurs die, die vochten om hem naar huis te kunnen brengen, want ze kregen dan duizend frank drinkgeld. Uh, ja, hij is bij mij ook in de winkel geweest. Ja. Ik vroeg altijd, uh, ik, ik heb zo aan verschillende tekenaars, zo iets persoonlijk gevraagd. Zo, uh, een, een, een potlood of, of uh, iets, uh, of, een, of een stift of zo waar dat ze mee gewerkt hebben. En hij heeft mij zijn bril gegeven. Ja, dat vond ik toch wel een, een leuk ik vroeg, ik vroeg niet specifiek zijn bril, maar hij heeft die zo gegeven, spontaan. Uh, hij had er nog wel een paar, hoor. Het was niet zijn enigste bril, maar... Uh, ik heb hem... Uh, ja, ik heb hem... Wacht, ik kan hem zo nemen. Hij ligt hier in de kast. Wacht, even eens kijken. Ja, ik heb hem hier. Zo, voilà. Ik heb hem. U kunt hem natuurlijk niet zien, hè. Hij is zo'n een groot, een grote uilenbril en... Ik ga hem eens opzetten, want, Oh, ik denk, ja, het is, het is een leesbril. Ik denk dat het een leesbril is, ja. Ik draag nu geen bril, maar ik denk dat het een leesbril. is. En zo, zo, in zo van dat, uh, ja, wat is dat? Schilpadachtig, zoiets, zo. de plastic. Ja, ik kan nog een beetje zien, ja. Ja, <laughs> het gaat nog, maar niet feest. Ja, en ik heb het briefje nog. Kijk eens, ik kan uh, ge uh, getuigen dat deze bril van Willy van der Steen... de geestelijke vader van Suske en Wiske, is geweest. Dat is leuk, hè? Ja, ik vind dat ook. <laughs> ja, dat is een reliquietje. Ja. Strip eigenaar Beo Hansen over Suske en Wiske. De strip verscheen voor het eerst deze dag in 1945... 7 voor 10 u luistert naar de KRO op Radio 1. In het Nederlandse straatbeeld zijn ze al heel gewoon de bakfietsouders. Maar langzaam maar zeker beginnen ook de Britten warm te lopen... voor dit type kindertransport. Vanessa Lamsveld in Londen, onze vrouw daar. Goedemorgen. Goedemorgen. Heb jij een trend gezet daar? Wat zeg jij? Heb, heb ik een? Heb jij een trend gezet daar? Nou, ik heb er zelf geen, dus nee. <laughs> is... Maar je ziet ze inderdaad steeds, uh, steeds meer. En, uh, nou, hier worden ze de cargo-bikes genoemd. Uh, dus, uh, maar nee, de bakfiets uh, rukt op. Ja, ook wel uh, de bakfietsbike. Ja, de bakfietsbike. Maar komt, uh, nou, het, het is hier, je leest hier de, de battle tussen de Denen en de Nederlanders. want. Uh, wij importeren de bakfiets, en dus de mensen die een bakfiets hebben, noemen hem ook zo. Uh, maar uh, je hebt ook nog de Deense, Deense fabrikanten, en dan heb je het over de cargo bikes. Juist, en welke is het meest populair, de Deense, de Deense of de Nederlandse fiets? Tuurlijk niet, de Nederlandse. Nee, nee. <laughs> <laughs> de, de, de Britse kant hebben het over een sales boom, oftewel een explosieve groei in de verkopen. Over welke getallen hebben we het? Uh, nou ja, de producenten die hebben het over uh, 30% groei het afgelopen jaar. Dus dat is behoorlijk. Uh, maar in absolute getallen valt het nog mee om een idee te geven. Uh, in Cambridge, waar 120.000 uh, mensen wonen. Ja, nou, daar rijden er nu 90 rond. Uh, maar je ziet wel, ja, fietsen is er wel populair aan het worden hier. De, na de Olympische Spelen, de, de, de overwinningen van wielrenner Bradley Wiggins. Ja. Uh, en ook het grote succes van de Boris Bikes. Dus ja, je kan je wel voorstellen dat ook de bakfiets daarvan aan het profiteren is. Nou, we zien in Nederland. De typische bakfietsmoeder, hoogopgeleid, grote stadbewoonster, halverwege de 30, op zijn minst part-time vegetariër en dol op verse munt thee? Ja. Nou ja, die Britse tegenhanger, die, die drinkt geen munt in, maar die drinkt uh, soja, melk, cappuccino's. En uh, die gooit chai zaden en uh, acai poeder op alles wat ze eet. Ja. En ja, dat, ja, ook hier zie je wel dat eerder de hoogopgeleide uh, en milieubewuste ouders op zo'n fiets springen. Uh, ja, en, en ook de goedverdienende ouders, want uh, ja, je legt al snel 2000 pond neer voor zo'n fiets. Ja. En zoals een Daily Mail journalist, uh, die schreef erover, die, die, die testte zo'n fiets. En die zei, ja, voor dat geld kun je fiets hier gewone fietsen kopen... en dan hou je ook nog geld over om af en toe een taxi te nemen. <laughs> nou, uh, ken ik het Londense verkeer een beetje... maar dat lijkt me nog een, uh, een heel probleem... om met zo'n enorm ding door dat verkeer heen te komen. Ja, dat is natuurlijk ook het punt hier. En dat is ook waardoor veel Britse ouders... toch nog wel een beetje huiverig zijn. Uh, en uh, het is zelfs zo dat... Uh, ja uh, Zelfs de politie hier niet altijd helemaal weet hoe het zit. Er was laatst een man die uh, reed op zo'n bakfiets door de straat. En die werd aangehouden door een agent. Omdat die agent uh, niet zeker wist of het wel legaal was om je zo door Londen te bewegen. Uh, dus um, ja, nee, dat is zeker een punt. Maar goed, de, de, de mensen die er een hebben, die zeggen van nee, we voelen ons juist heel veilig op met die vierwielen. Juist. Goed, en dan voor het heuvelachtige landschap. Uh, hebben ze ook nog de elektrische bakfiets, geloof ik. Uh... Ja, die, die, die heeft nu, uh, nu groot succes. En waar ze, waar ze hier vooral het ook over hebben, is dat onze koning erop rijdt, ja. maar prins William die, zie ik dat nog niet helemaal doen. Nee, nou, naar de winkel en zo'n inkoper. Ah. 2000 pond, dat is niet weinig. Ik zou maar uit Nederland importeren. Ah. Dankjewel, Vanessa. Vanuit Londen en zometeen gaan we verder, dames en heren. Blijf vooral bij ons hier op 1. Tot zo. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Het Radio 1 Jaaroverzicht.